Het is door Almeegens met het NOS buitenland woordvoerder Hillary Ben ontslagen. Nadat hij het vertrouwen in Corbyn had opgezegd. Daarop dreigt nu de helft van het schaduwkabinet met opstappen, meldt de BBC. De staatssecretaris voor gezondheid in het Britse schaduwkabinet heeft inmiddels al ontslag genomen. Corbyn heeft te weinig gedaan om een brexit te voorkomen, vinden zijn partijgenoten. Ze willen dat hij opstapt, maar hij heeft gezegd dat hij aanblijft. Hij is het niet eens met de kritiek. Volgens Corbyn heeft twee derde van de Labour-achterban tegen een brexit gestemd. Bij een beursongeluk in China zijn zeker 35 doden gevallen. Een touringcar met 56 passagiers raakt op een autosnelweg bij Yizhang in de provincie Hunan tegen een vangrail en vloog daarna in brand... meldt het staatspersbureau. 21 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. China is een van de gevaarlijkste verkeerslanden ter wereld... Per dag komen bijna 700 mensen om op de Chinese wegen. Dat aantal stijgt nog steeds door het explosief toenemend aantal auto's in het land. Bij een ongeluk tussen twee auto's op de A50 bij Sint-Oederrode is vannacht een dode gevallen. Een van de auto's belandde ondersteboven in de sloot. De politie heeft een man die bij het ongeluk was betrokken opgepakt en verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Colombia is als derde geëindigd op het toernooi om de Copa America. De Colombianen wonnen de kleine finale met 1-0 van het team van de Verenigde Staten. Voor Colombia was de derde plaats de beste klassering sinds 2001 toen het land het toernooi won. De finale van de Copa America gaat net als vorig jaar tussen titelverdedigers Chili en Argentinië. Het weer af en toe zon, maar ook buien. In eerste instantie vooral in het westen, maar in de loop van de dag ook op andere plaatsen.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 Daar zijn we weer. Um, Kenny Barron, Dave Holland met In Walked But. Het volgende nummer wat ik ga draaien... is van Iromi Uwara. De Japanse pianiste. Uh, zij treedt op op zaterdag. En van haar album uit 2016... ga ik draaien All's Well... Tomi Uwara, Japanse meesterpianiste. Zij speelt de Jazz samen met um, de Amerikaanse bassist Anthony Jackson... en de Engelse topdrummer Simon Phillips. volgende wat ik ga draaien is van Cory Henry. Corey Henry is de keyboard ma maestro van Snarky Puppy. Hij is opgegroeid in Brooklyn, speelde uh, al vanaf zijn tweede op het orgel... aangemoedigd door zijn vader, in de kerk natuurlijk, met de gospel koorden bij van zijn moeder. Hij heeft vele talentenjachten gewonnen. Uh, zijn eerste al op de leeftijd van zes. En is later... Um, ja, voor, we hebben natuurlijk een eigen carrière op gaan bouwen. Naast Snarky Puppy heeft hij ook zijn eigen album, uh, albums opgenomen. Waaronder in 2016 The Revival. U gaat luisteren naar That Is Why I'm Happy. Corey Henry. So I'm, I'm happy. We gaan verder met um, de Cameroon, Cameroonese zanger Bassi. Een singer-songwriter die tegenwoordig in uh, Frankrijk woont. En hij heeft een, um, een mooi album opge opgenomen in zijn uh, eigen taal. Um, en het is gewijd aan uh, de Amerikaanse blues. En uh, heel speciaal aan de Mississippi bluesman Skip James. Een van zijn nummers, uh, Kiki, van dit album werd vorig jaar gebruikt in, uh, in uh, reclame van Apple, de computers. En ook speciaal is dat hij eigenlijk uh, de zello en de trombone gebruikt uh, op dit album. Wat je natuurlijk niet vaak hoort in Afrikaanse muziek. U gaat luisteren naar twee nummers van hem. Nja, Jem en Mama. Blikbassie. Het natuurlijk aan Nortje Jazz is dat je naast alle Amerikaanse invloeden ook veel uh, andere geluiden hoort. En lang niet alles is even leuk en lang niet alles is even geschikt ook voor dis, dit programma. Maar zo af en toe zit er wel wat leuks tussen. Wat ik dan graag een keer wil draaien om ook te laten zien en te laten luisteren. Vooral dat er, uh, dat er meer is dan de Amerikaanse jazz. Een band die optreedt uh, ook op Nortje Jazz is Kassaf. Een uh, bent hij al... Uh, Eigenlijk al ruim 30 jaar muziek maken Ze komen uit Guadeloupe. En zijn de hele wereld overgetrokken met afro caribische uh, achtige muziek. U gaat luisteren naar een nummer dat heet Pa Bizven Pale. Komt van hun beste of album uh, van hun beste 20 jaar. Kassaf We hadden het net al even over Snarky Puppy, een, um, een jazz fusion band die veel improvisaties uh, maakt met jazz, pop, rock, soul en hiphop. Ze hebben al een aantal jaren groot succes uh, bij uh, zowel de pers en het publiek en uh, ze zijn altijd, uh, altijd welkome gasten op, uh, op de festivals. In 2014 stonden ze voor het laatst op Nortje Jazz en dit jaar reden ze wederom op samen dit jaar ook met het Metropoolorkest. Orkest. Daarmee hebben ze vorig jaar opgetreden. Ze hebben een album gemaakt, dat heet Silva. En u gaat luisteren naar het nummer Atchafalaya, snarky puppy. Ja. Snarky Puppy met het Metropool Orkest. Die ook met het Metropool Orkest optreedt uh, is Kamasi Washington. Kamasi Washington is een saxofonist uit Los Angeles. Hij heeft veel uh, met andere bands samengespeeld, Waaronder met Kendrick Lamar. Daar is hij bekend geworden in het uh, mooie nummer to Pimp, to Pimp a Butterfly. Hij heeft een, uh, in 2015 een, een, ja, een album uitgebracht. Wat heet die Epic in het Nederlands? Epos en het is het ook echt. Het is drie cd's. Um, het is uh, 21ste eeuw jazz. Um, ja, wat van alles biedt. Gaat u zelf maar luisteren naar het nummer Rerun van Kamasi Washington. Kamasi Washington luisterde u naar James Brandon Lewis. Deze Freeman en het heet het album en het nummer heet Brother. Hij is een jonge saxofonist en um, is een van de trendsetters... voor uh, de nabije toekomst in de jazz. Volgende artiest die ik ga draaien is Anthony Hamilton. Anthony Hamilton, ook een bekende artiest um, die veel R&B gedaan heeft. Ook hij treedt uh, op op North Sea Jazz... Gaat u luisteren naar zijn album What Am I Feeling, Ain't No Shame, Anthony Hamilton. back and say goodbye head on my way as I'm placed right over the hill Anthony Hamilton, Ain't No Shame. Het zit er alweer bijna op. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Deze uitzending stond in het teken van Noordse Jazz. Um, ik ga er ook naartoe als u erheen gaat. Uh, veel plezier. En het laatste nummer van vandaag is van Pokey Lafarge. Het is geen retro. Het is um, invloeden uit de vroege jazz, de ragtime en de swing... maar ook een stukje blues en country. Op zijn zeventiende trok de uh, nu 32-jarige Lafarge door Amerika heen... en verdiende ze geld als straatartiest. En u gaat luisteren naar het nummer van zijn album Something in the Water... en het nummer heet Knocking the Dust of the Rust Belt Tonight. Fijne zondag. En mocht u nog live jazz willen, luisteren hier in Zandvoort. Ga dan vanmiddag naar Tolassa. Daar speelt Kloes van Mechelen. Um, ook een geweldige artiest. Veel plezier. Tot ziens. Go, Gotta hit stage for another show. Knocking the dust off the rust belt tonight. I started out all by myself, but I'm lucky now that I found some help. Knocking the dust off the rust belt tonight. Have you seen what's happening around here? You ask most people, they don't care. dust off the Rust Belt tonight From the CHI to the STL, I was born to raise a ruckus and do it well Knockin the dust off the Rust Belt tonight mm -hmm. Take a jazz band with a country beat, it's Midwest Swing for your dancing feet, we're gonna knock the dust off the Rust Belt tonight Well, have you seen what's happening around you ask most people they don't care but now the man said it sung the dust of the het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5